Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De persconferentie van gisteravond is door veel meer mensen bekeken dan de vorige keer. Het waren er op alle zenders bij elkaar bijna 6,9 miljoen. Blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De vorige, van de afgelopen dinsdag, trok 5,2 miljoen kijkers. In de persconferentie werd bekendgemaakt dat Nederland in lockdown gaat. Dat betekent dat alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken open blijven. De Omicron-variant van het coronavirus is inmiddels in 89 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het aantal besmettingen in die landen verdubbelt zich elke drie dagen. Volgens de WHO wordt Omicron nu snel de dominante variant die de Delta-variant verdrijft. Een jongen van 11 is bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij het ongeluk met een springkasteel op het Australische eiland Tasmanië afgelopen donderdag. Vijf andere kinderen van 11 en 12 jaar oud kwamen toen ook om het leven. Het ongeluk was op een basisschool in Devonport aan de noordkust van Tasmanië. Tijdens het vieren van de laatste schooldag werd het opblaasbare speeltoestel door sterke wind de lucht in getild, waarna de kinderen van 10 meter hoogte uit het springkussen vielen. In de Noord-Indiaanse de deelstaat Punjab is een man doodgeslagen... die volgens aanwezigen heilig schennis probeerde te plegen in een tempel. Het gaat om de Gouden Tempel, de heiligste plek voor Sikhs. Het voorval gebeurde in Amritsar tijdens het avondgebed. De man was over een reling geklommen en probeerde een zwaard te pakken. Andere tempelbezoekers grepen de man en zetten hem uit de tempel. Daarna zou hij zijn mishandeld, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde. Het weer, het is bewolkt en zacht. Het wordt vandaag 8 tot 9 graden. Aan het eind van de dag is in het noorden even de zon te zien. Ook morgen is het nog zacht. Vanaf dinsdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk de A7 is in beide richtingen dicht dichtbij Brees Dijk. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Flevoland.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 Doe wat je het liefste doet. Ja, ja zuste, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuste, nee, zuster. Ja, zuste, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was 176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 Hij heeft weer een bak met platen van zolder gehaald. En die hebben we weer een paar leuke plaatjes uit mogen zoeken voor u. De openen we nu natuurlijk onze herkenningsmelodie. Dit was voor Louis Dames. Het weet je nog wel. oud. die opname 1928. Ja, een week voor kerst. Volgende week is natuurlijk kerst. Het volgend weekend. En ja, het.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 Goedemorgen, zonneschijn. Je kent maar beter vrolijk zijn. Ik moest niet meer schoenen, zocht van die groene. En toen zei die dame, die zijn in de reclame. Ik zei dat is klasse en wilde ze passen. Maar ik kreeg in de gaten, alleen kleine maten. Ik zag een cashier met zijn derrière. Ik vroeg, heb je beter? Hij past voor één meter. En toen zei dat weer met een stalen gezicht. Bij mij mocht je niet wezen, ik heb alleen nog maar deze. Wat een jacherijzerij. Weet je wat ik altijd heb? Nou, ik sta altijd in de verkeerde rij bij de kassa. Dan ben je aan de beurt en dan neemt dat mens niet eens de moeite om je van te kijken. Weet je wat ik dan altijd zie? Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen, zonneschijn, zing maar lekker mee met mij.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 de buren. En dan leg ik me daar, staat de buurvrouw in een over me heen gepoken. En toen? Zegt ze met de chagrijnige wafel dat ik in mijn eigen tuin moet gaan leggen. Oh, ik heb ook zo'n buurmens. En weet je wat ik dan altijd zing? Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Mensen, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Ik zit hier heel alleen ter feest te vieren. De straf die.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 Zonne straaltjes dansen gaan, van op je vlotte kruin. En bolterbloemetjes te bloeien staan, in je buurmans Dan pak je in je nieuwe wanggevel, een bolterham als provian. Je zet de verkeersagentjes en de stoplichten van wel, en je gaat naar in North Carolina. En knikt de schaapjes toe en buig je naar een knappe boerenbal. Roep haar hoe, maar hoe? Je zegt je op een fijne plek. Het maantje dat zal je naakt zijn. En dan word je s morgens wakker met twee slakken in je nek en je neuri.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 ZANG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 Aan je moeder voor ik me bedenken zal. In een oude vuilnisemmer, mooi gemaakt met kreppapier papier, staat het haast vergeten boontje en u te stralen van plezier. En een hele kleine jongen. Staat er naast nog wat bedrest Deze kerst is voor hun beide echte dag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 Grote viercylinderkoen, abu abu abu. Onder de molder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, abu abu apoe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs zeven trappen naar onze koefetaria.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 Ik ben de nachtmaag, van het Rembrandt van Nee, niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in sloppen en stegen, bij stormen en regen, of er inbrekers zijn.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 Ik ben de nacht van de rebrander. Graag heb ik jou een cadeautje voor Wilma. Dat staat er ook. Kijk, maar het is een klein klompje.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 Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied. mooier nog dan mijn kanariepiet. Het is voor mij een dag, mijn zaterdagse dag. Buren van hoop blijven ook troep, roep een buurman, nee, hey, je zit niet aan zee, het water stroomt.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 Baden is gezond, als een jonge hond, de kamer in het rond. En wijl het schuimend nacht, mij om de oren span. Ik ruil mijn zingetijl in mijn leven niet, voor een bakker maken of draai Die ruilt die heet, straks nog vervliegt. Zaterdag dan ga ik in de tobel,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 dat waren Snip en Snap met Tobbe. En daarvoor hoor je Piet Bambergen en Wilma Landkroon met Lieve kerstman. Tfm Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Heyman Scholten. Artiestenaam Bob Scholten, geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1963...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 Onze Daisy, is toch zo'n aardige dans. Ken je de onze Daisy? Ben je niet schans, wat de mans? Van bij de onze deze maak amor vast geen abuis. Door de boom van de onze Daisy, boemel je naar het stadhuis. Klappen, dan je knieën wens je, wordt door die grappen heus een ander mens. Dan komt de boem situatie, dat boksen dat is een sensatie. Dat is de onze Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de onze Daisy? Ben je niet schande wat de bij deze maak amor vast geen abuis. Door de boom van de boom. deze pompel je naar het stadhuis. Zie je nu een paardje, ogenschijnlijk waard? Zwijg, want niet verklaart je waar hun slaan op slaat. Wil er geen aandacht aan schenken? Het kan twee zijn, maar ook kun je denken. Is de Desi, het is de bonze Daisy? is toch zo'n aardige dans? Ken je de ze Daisy? Ben je niet chance wat de man Van bij de bonze Daisy maak amor vast, geen abuis. Door de boom van de bonze Daisy bommel je naar het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 En al wat ik u nou vraag in mijn afscheidslied Vergeet u me niet, vergeet me niet Tabi, tabi In mijn hart neem ik je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 Yeah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 maar eventjes, dat werkt een hele nacht. En tegen de ochtend stond die hele zotte troep van bassen en tinoren, luid te zingen op de stoep een agent kwam voorbij. En weet je, weet je, weet je wat die zei? Oh, wil je Nacht niet lang genoeg, nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zo'n morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een late. Ik had te lang gehoord, de hoogte tijd. Maar al die kreten mochten toch niet baten zaten alweer mensen aan het ontbijten. We zonden voor de laatste malen een kaart. Zie FM wensen jullie allemaal fijne dagen en een